de eerste oogopslag niet. Maar als men weet dat u in de stad bent... Het lijkt me sterk, maar... U, u hebt zoveel gereisd. De stad vloeit hierover van de vreemdelingen. Kan er toch al licht in bij zijn die u vroeger ontmoet heeft? Dat risico moet ik nemen. Oh. Ik ben bovendien ook buiten Amsterdam niet meer veilig. Ik weet dat de Spaanse ambassadeur... ...mijn uitlevering gevraagd oh, heeft. Oh, vader. En dat de generaal die anders zo prat gaan... ...op de vrijheden van dit land... ...in dit geval hun bondgenoot wel ter wille zullen zijn... Wij moeten hier dus vandaan, zodra ik in het bezit ben van die noodlottige papieren. Wat moet ik doen, vader? Moet ik hier blijven? Ja, dat is het beste. Ik heb Heinz gevraagd of hij ook voor mij een kamer had en dat heeft hij. Vanavond ga ik nog naar mijn logement, maar vanaf morgen ben ik hier. Ik mag dan misschien wel afscheid van u nemen. Ik heb naar mijn smaak alweer te veel gehoord. Als u nog een ogenblik geduld wilt hebben, dan ga ik met u mee. Wij moeten toch dezelfde kant. Ja, kom. Amelia, laten wij afscheid nemen. Morgenochtend ben ik weer bij. Berg de juwelen maar weer op. Ik zal zorgen dat ze teruggebracht worden. Dag, lief kind. Dag, vader. Welterusten. Welterusten. Laten wij hopen dat er nu spoedig een einde komt aan onze onrust. En hou je deur vannacht maar op slot. Ja, vader. Tot morgen. Meneer Haak. Dag je vrouw. Meneer Huik, ik ben u grote dankbaarheid verschuldigd. Maar ik wens mijn schuld aan u niet nog groter te maken. Of liever gezegd... ...ik zal u nog erkentelijker zijn als u de bezoeken aan mijn dochter zou willen staken. Meneer Van Beveren, laat ik u zomaar noemen... ...ik verlang niets liever. Ik ben in een affaire gewikkeld die als een sneeuwbal voortrolt... ...en mij voortdurend voor nieuwe moeilijkheden stelt. Denkt u zich eens even in... Heijns is in dienst van mijn vader. Ik hoor hier vanavond er helaas hoe hij door u om de tuin is geleid. Ben ik eigenlijk niet verplicht dit alles aan mijn vader... die tenslotte toch een ambtenaar is, bekleed met een officiële positie... ben ik niet verplicht dit alles aan mijn vader te melden? U hebt mij uw woord gegeven. En dat zal ik houden. Maakt u zich daarover niet ongerust. Maar het zal u duidelijk zijn dat ik voor het overige niet nieuwsgierig ben aan uw zaken. Dat begrijp ik volkomen. Ik ben u erkentelijk voor wat u voor ons gedaan hebt... Maar ik had het nu niet over mijn zaken, maar over mijn dochter. Ik weet hoe gevaarlijk het is als jonge mensen elkaar vaak en op een beetje geheimzinnige manier spreken. Dat alleen al geeft een band waarover ik mij als vader zorgen maak. Tot uw goede stelling kan ik u dan wel zeggen dat mijn, mijn belangstelling naar een ander meisje uitgaat. Als u mij dat zegt, geloof ik u graag. En ik wil er nog aan toevoegen dat ik u voor een eerlijk en fatsoenlijk man houd. Maar het hart van mijn dochter is nog vrij. En zonder u een compliment te willen maken... het zou mij niet verbazen. Kortom, het is niet voor u. Het is om haar dat ik me zorgen maak. Meneer, uw dochter is een lief meisje. En ik wens haar alle geluk van de wereld toe. Maar ik zal het toch als een van de prettigste berichten van de laatste tijd achten... als ik hoor dat zij veilig en wel van hier is. Ik weet dat het niet erg beleefd klinkt... maar ik neem aan dat u prijs stelt op een, op een duidelijke situatie. Zo is het ook. Hier moet onze wegen scheiden. U zult trouwens ook wel naar huis willen. Ja, alleen dit wil ik u nog zeggen. Mijn leven is een aaneenschakeling geweest... van voor- en tegenspoeden. Van macht en vernedering... Van rijkdom en gebrek. Maar mocht ik ooit in de gelegenheid zijn, mijn erkentelijkheid in daden om te zetten, weet dat u dan altijd op mij kunt rekenen. Dank u. Ik wens u goede nacht. Ik hoop dat u zult slagen in uw ondernemingen en dat u beiden spoedig in veiligheid zult zijn. Dank u. Ferdinand. Oh, dag acht. Zijn vader en moeder nog op? Ja, meneer Ferdinand. Oh. Mevrouw en meneer zijn allebei in de woonkamer. Ze waren nogal ongerust, ziet u? Ongerust, waarom? Nou, vanwege het late uur moet u maar denken. Ze zijn dat niet gewend. Oh, ja. Dat een onzin. Uh, wat rusten acht. Laat rusten, meneer. Zijn jullie nog op? Oh, Ferdinand, ben je daar eindelijk? Hey, is dat nou vroeg thuiskomen zoals je beloofd had? Hier, neem een glas water met een paar druppels spiritus voor het geval je te veel gedronken hebt. Ach, ja, ik heb het speciaal voor je klaargezet. Nee, moeder, ik, ik heb helemaal niet te veel gedronken. Nee, nee, je ogen staan nee. goed. En, en, en je stem klinkt normaal. Je ziet het publiek en ondaan uit. Ik ben best, moeder. Ik mankeer niets. Mag ik dan vragen of Helding soms verhuisd is? Of ben je de nachthuizen nog afgegaan met je poëten? Ik weet dat dat nogal eens de gewoonte is... die je echter als zoon van de hoofd of niet moest navolgen. Hoe bedoelt u, vader? Ik, ik begrijp echt niet. Ik... Je moeder was bezorgd dat je de gracht voor de wal zou aanzien... Ja. en daarom heb ik Joris met de lantaarn naar het huis van Heins gestuurd. Maar daar was je al een uur geleden vertrokken. Oh, nou ja, uh, dat, dat kan ook wel... Ik ben met een van de gasten in gesprek geraakt. Nou, pratende praten, zijn we naar zijn huis gewandeld. En daar hebben we misschien wat langer staan praten dan nodig was. Dat kan voorkomen, natuurlijk. Hoe heette die gast met wie je zo lang hebt staan babbelen? Die gast? Uh, die, uh, dat was uh, uh, Velters. Velters? Was die er ook? Ja, ja, die was er ook. Ik ken hem wel, die Velters. Zijn is een keurige, fatsoenlijke jong man. Die het toch ver zal brengen als zo'n zwakke gezondheid hem dat tenminste toestaat. Ik begrijp overigens niet dat jij zoveel moeite hebt om die naam uit te spreken Het ontschoot me even Ach, Nou, we moeten maar denken Ferdinand is zo lang buitenslands geweest Hij zal vergeten zijn dat wij mensen van de klok zijn hè? Ja. Wil je nog wat hebben, jongen? Nee, moeder, dank u Nou, dan ga ik maar naar bed Ik kan mijn ogen bijna niet meer open houden Maar maken jullie het nou ook niet te lang meer, hoor? Nee, moeder Laat rusten, moeder Goeienacht, Ferdinand. Je moeder heeft gelijk. Wij zullen ook niet lang meer plakken. Morgen is er weer een dag en dan staat ons allebei werk te wachten. Ja, vader. Tenzij... Tenzij je me nog iets te zeggen hebt. Nee, vader. Eh... Uh... Dat wil zeggen... Ja? Ik begrijp wel wat u bedoelt. U denkt misschien dat ik iets verborgen hou. Dat er iets is dat mij drukt. Dat gevoel dat heb ik... ik, ja. Het is ook zo, vader. Ik ben sedert mijn terugkeer in vreemde avonturen gewikkeld. Uh, zeer zeker tegen mijn zin, overigens. Maar wat mij nog het meeste hindert is... dat ik het u niet vertellen kan... Ik kan over jouw verplichting tot zwijgen niet oordelen. Hoewel ik moet zeggen dat er bijna niets is... wat een kind zijn vader niet vertellen kan. Tenzij het een geheim van derden is. Dat is het ook, vader. Het is een geheim van derden. Maar ik doe wat samenloop van omstandigheden ingewikkeld ben. En betreft dit geheim... een zekere zwarte piet... ik vraag je dit niet als hoofdschalk, maar als vader. Nee... Nee, alleen maar heel zijdelings. Maar van die Zwarte Piet gesproken vader... veronderstelt u nu eens dat hij mij het leven had gered... en ik wist zijn verblijfplaats. Zou ik dan verplicht zijn het u te vertellen als u mij daarom vroeg? Jij weet waar hij is. Nee, ik heb aan hem geen enkele verplichting. Ik zei het maar als een voorbeeld. Je weet zelf wel dat de plicht van de dankbaarheid... gaat boven de plicht van het inlichten der justitie. Daar de dankbaarheid ingegeven wordt door een hogere macht dan de aardse. Maar afgezien daarvan... Als jij een geheim bezit dat je mij niet kunt toevertrouwen, waarom spreek je mij dan over? Nu kan ik toch niet nalaten te raden en te gissen. Ach, omdat het mij onverdraaglijk is, vader, dat u mijn gebrek aan vertrouwen zou kunnen verwijten. Ik zou u willen vragen uw oordeel op te schorten totdat ik in staat ben u de nodige opheldering te geven. Ik zou een slecht rechter zijn als ik je niet de tijd liet aan te voeren wat tot je verdediging zou kunnen dienen. Hm. Je moet mij alleen nog één ding zeggen. Jij hebt toch niets beloofd wat de nadelen van het land zou kunnen zijn? Je weet dat wanneer het de veiligheid van de staat betreft... je je zou schuldig maken aan hoogverraad. Oh, de veiligheid van de staat loopt zo weinig gevaar... dat ik ervan overtuigd ben dat u mijn stilzwijgen zelfs zult goedkeuren. Dan ben ik gerust, jongen. En voor het overige, je bent geen kind meer. Ik heb vertrouwen in je oordeel over wat je zeggen... en wat je verzwijgen kunt. Dank u, vader. En dan nu naar bed. Onze vriend van Balen verwacht morgen een wakkere compagnon. <laughs> Welterusten, vader. Goedemorgen. De eerste die ik op deze mooie zomerdag ontmoet is mijn eigen lieve zus. Als dat geen goede dag beloofd worden. Ben je wel zo zeker van dat ik je gelukspoppetje voor deze dag ben? Goedemorgen, lieve broertje. En komt de firma van balen van Bendenko je zomaar missen op zaterdag? De directie werkt niet op zaterdag. Althans ik niet. Zo? Nee, maar dat is gekheid. Ehm. Tante van Bende is bij Van Balen nog altijd het toverwoord dat mij elke dag vrijgeeft die ik wil. <lacht> en na je alarmerende brief meende ik er goed aan te doen zo gauw mogelijk hierheen te komen om een en ander weg te zetten. Dat mag je zeker wel. Je relaties met de struikroversbende hebben je reputatie geen goed gedaan, Ferdinand. En de zilveren suikerstrooien niet te vergeten? Of hebben die inmiddels al uit de lommerd gehaald? Ik uit de lommerd gehaald? Ja. Jij uit de lommerd gehaald? <lacht> <lacht> nou, wees maar gerust. Het mysterie van de zilveren suikerstrooier is intussen opgelost. Oh, die is dus terecht. Ja, maar de rest. Het zal je niet meevallen dat allemaal te verklaren. Nou, laat dat maar naar mij over. Ik zal er niet veel moeite mee hebben. Maar een andere vraag, waar is Henriette? Een vraag die ik al eerder had verwacht. Het verbaast me dat je daar niet mee begonnen bent. Nou, je verbaast je met reden. Want jullie zijn zulke onafscheidelijke vriendinnen dat het verbazingwekkend mag heten jou hier een op het terras aan te treffen. Mijn onafscheidelijke vriendin zit nog steeds voor de spiegel. ...in de slaapkamer zich mooi te maken. Ah. Ja, voor wie ze dat doet mis mijn raadsel? Want er is hier geen enkele man in de buurt... ...die die bijzondere zorg waard is. Was, was, er was hier geen enkele man. Oh, Ferdinand, je wilt toch hoop ik niet zeggen... ...dat de situatie steeds jouw komst veranderd is wel? Ah, daar is ze. Goedemorgen, Harriet. Goedemorgen, Ferdinand. Ach, Harriet, je ziet eruit stralend als de zomermorgen zelf... Ik zag een persik die van nijd ter aarde viel toen jij te gas opbouwt. Meneer Huis, ik meen dat wij een overeenkomst hadden wat betreft complimenten. Och, maar Henriette, kan ik het helpen dat de vergelijkingen mij even gemakkelijk uit de mond vloeien als de ochtenddauw druppels tovert op de roos? Jongen, jongen, dat is op Lucas Helding af. Deze poëtische inslag heb ik vroeger nooit bij je opgemerkt, broer. Ah, deze bronaar begint ook alleen maar te vloeien als. Meneer Ruik? Er... Nou ja, broer. Je maakt het wel een beetje al te bont. Je je niet gewoon zeggen Henriette, wat zie je er lief uit Of iets van dien aard Dat is nog waar ook Dat moet ik als vrouw zelf bekennen Zij is frikt Oh, oh, oh, Het is de hele familie ook zo Als dit de hele dag zou ah, ah, moeten blijven Tante, om je te verlossen Van onze te, te opdringerige poëzie Goedemorgen, Ferdin. Goedemorgen, tante Hoe maakt u het?